Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Misbruik van. Die wordt strenger aangepakt. De nieuwe coalitie wil dat. Pooiers en escortbureaus zonder vergunning. niet langer alleen een boete krijgen. Er komt ook een gevangenisstraf op te staan. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen willen verder dat alle overheden zoveel mogelijk genderneutraal gaan werken. Ze gaan niet langer onnodig opschrijven of iemand man of vrouw is. Ook wordt seksuele geaardheid opgenomen in artikel 1 van de grondwet. Dat is een versterking van de rechten van LHBTI-mensen. In het paspoort blijft de aanduiding man-vrouw, omdat die in het buitenland vaak wel is geëist. In Duitsland zouden de CDU en de CSU een compromis hebben bereikt over de toelating van een beperkt aantal vluchtelingen. Duitse media melden dat dat zou zijn bepaald op 200.000 asielzoekers per jaar. De CSU had een bovengrens geëist aan het aantal. Merkels CDU heeft zich daar steeds tegen verzet. Er zou wel zijn besloten dat ook in de toekomst geen enkele asielzoeker aan de grens wordt geweigerd. De Amerikaanse ambassade in Turkije geeft tijdelijk geen toeristenvisa meer uit. De maatregel gaat per direct in en volgt op de arrestatie van een medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul. De VS vraagt zich af of personeel wel veilig is. Volgens Turkije is de medewerker opgepakt omdat hij banden heeft met de beweging van de geestelijke Gülen. Die zou achter de mislukte koe van vorig jaar zitten. In Barcelona hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd... tegen een Catalaanse afscheiding van Spanje. De Spaanse premier Rajoy overweegt het parlement van Catalonië te ontbinden. Zo zou hij het uitroepen van de onafhankelijkheid onmogelijk maken. En de zoektocht vandaag naar de vermiste Anna Faber in een nieuw gebied... heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd. Ook in tuinen werd gezocht. De vrouw van 25 is nu tien dagen vermist. Morgen gaat de zoektocht door. Het weer... De temperatuur daalt vannacht in gebieden met opklaringen tot 6 graden. Later meer bewolking en een enkele bui. Morgen weinig zon en steeds meer buien bij een graad of 15. Dit was het NOS short. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw blijven zingen? Zijn heilige naam verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn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 Zich had, en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam u de straal en dag aan mij meer dan.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 Verworpen en alleen als een roos Geplukt en weggegooid Nam u de straat en dacht aan mij Meer dan ooit In een graf verborgen door een steen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 is You're gonna